De kok kwam de volgende morgen dreunend de grote recherchekamer binnenstappen. Hij wierp zijn oude hoedje missend naar de kapstok, raapte het lachend op en trok zijn regenjas uit. Voordat Fledder kon opmerken dat hij alweer te laat was, vroeg hij, heb je stoere Willem al gebeld? Fledder knikte gedwee. Gisteravond nog, toen jij al naar huis was, kon je hem zo laat nog te pakken krijgen? Hij was nog aan het hoofdbureau, de kok gniffelde. Ruzie? Fledder schudde traag zijn hoofd. Hoofdinspecteur Karperhoff was veel vriendelijker dan een paar dagen geleden. De moord op de officier van justitie had hem geschokt. Hij was er echt van onder de indruk. Hij had niet verwacht dat de vermissing van donker Corselius zo dramatisch zou eindigen. Hij was ook niet zo terughoudend meer als de vorige keer. De kok glimlachte flauwtjes. Hij zag ons niet langer als mogelijke rivalen in zijn onderzoek. Dat vermoed ik. De kok ging achter zijn bureau zitten. Heb je hem verteld dat we bij Peter Gramsma in Baren zijn geweest? Fledder glimlachte. Hij zei dat hij het adres van Peter Gramsma in Baren kende. Hij had daar op de Prinses Marielaan wel eens met een paar rechercheurs staan posten. Volgens Karperhof gebruikte Peter Gramsma meerdere adressen in binnen- en buitenland, maar het liefst vertoefde hij in Baren. De kok gebaarde voor zich uit. Karperhof gaf nu dus toe dat er een onderzoek tegen Peter Gramsma gaande is. Fledder knikte. Karperhof vertelde dat hij al meer dan een jaar bezig was om bewijzen tegen Peter Gramsma te verzamelen en dat het onderzoek zo ver was gevorderd dat er plannen waren voor zijn arrestatie. De hoofdinspecteur verwachtte echter dat de dood van donker Corselius de afwikkeling ernstig zou vertragen. Er moet een nieuwe officier van justitie worden aangetrokken en ingewijd. Hoe reageerde Karperhof op een garderobenis met een donkergroene wijde regenmantel en een bijpassend hoedje in de vorm van een Zuidwester? Je bedoelt Annette van het Sticht in het huis van Peter Gramsma? Precies. Hoofdinspecteur Karperhof zei dat hij Annette van het Sticht slechts van gezicht kende. Ze was een keer aan hem voorgesteld toen zij vorig jaar in gezelschap van Donker Corselius een bezoek aan de narcotica-brigade bracht. Had Karperhof verdenkingen tegen haar? Fledder schudde zijn hoofd. Niet rechtstreeks, haar naam was nog nooit genoemd. De hoofdinspecteur had wel bemerkt dat er lekken waren bij justitie. Bij enkele groots opgezette invallen en huiszoekingen in verdachte huizen werd niets gevonden, terwijl men uit betrouwbare inlichtingen wist dat er grote voorraden drugs in de betreffende panden waren opgeslagen. Op tijd naar elders overgebracht, sprak de kok. Fledder zwaaide geagiteerd. Enkele rechercheurs van de narcotica-brigade hadden hoofdinspecteur Karperhof al aangeraden om vooraf geen overleg meer met justitie te plegen. De kok trok een bedenkelijk gezicht. Dat is gezien, onze Nederlandse rechtspleging, een pijnlijke zaak, bijna onuitvoerbaar. Buiten de justitie om kan de recherche weinig doen. Al bij een eenvoudige huiszoeking dient een rechter commissaris aanwezig te zijn, en die handelt alleen in opdracht van een officier van justitie. Fledder trok zijn gezicht strak. Ik kan mij levendig indenken, sprak hij fel, dat onze collega's van de narcotica-brigade uiterst gefrustreerd raken wanneer door lekken bepaalde onderzoeken de mist ingaan. Toen jij me vertelde wat jij in de garderobenis in Baarn bij Peter Gramsma had gezien, was ik ook woest. De kok glimlachte. Wij beiden hebben van lekken weinig last. Wij houden onze collega's zoveel als doenlijk is buiten ons onderzoek. Zelfs aan Buitendam geef ik weinig prijs. Maar wanneer een grote groep mensen aan hetzelfde project werkt, bestaat er altijd de mogelijkheid dat er iemand uit de school klapt. Verraders, siste Fledder afkeurend. De kok maakte een berustend gebaar. Er gaat veel geld in die drugswereld om. En zo vet zijn de salarissen van de ambtenaren nu ook weer niet. Dat is de realiteit. Fladder schudde zijn hoofd. Het blijven verraders, reageerde hij heftig. Wanneer een ambtenaar zich laat omkopen, dient hij zwaar te worden gestraft. De kok knikte, je hebt gelijk, maar de drijfveer voor verraad is niet altijd geld. Wanneer iemand in een organisatie zich achteruitgesteld voelt, miskent, dan ontstaan soms gedachten van wraak. Het zou me bijvoorbeeld niets verbazen als Annette van het Sticht zich uit wraak bij de tegenpartij heeft gemeld, nadat donker Corselius haar als minares op een zijspoor had gezet. Fledder stak zijn kin omhoog. Geen excuus, reageerde hij verbeten. Het blijft een gemene, laffe daad. De kok wuifde het onderwerp weg. Heb je Willem Karperhof verteld van die opvallende gelijkenis tussen de moord op Philip de Lent en meester Donker Corselius? Vledder zuchtte. De hoofdinspecteur zag geen enkel verband tussen beide personen. Ze waren tegenstanders van elkaar. Donker Corselius probeerde Peter Gramsma achter de tralies te krijgen, en Peter de Lent deed zijn best om de maffiabaas erbuiten te houden. Heeft Karperhof Philip de Lent gekend? Fledder knikte instemmend. Zeker. Hij had hem meerdere malen ontmoet. Karperhof was er net als smalle louietje van overtuigd dat Philip de Lent was geliquideerd. Hij had als advocaat een slechte reputatie. En Donker Corselius? Wat bedoel je? Die had als officier van justitie geen slechte reputatie. Fledder grinnikte. Dat niet, maar hij vormde als leider van het onderzoek wel een bedreiging voor Peter Gramsma. Ik geloof oprecht dat Philip de Lent in kringen een moordenaar voor hem zocht. De kok hield zijn hoofd iets schuin. En vond? Vledder reageerde geprikkeld. We weten gewoon nog te weinig. De kok koude op zijn onderlip. Heb jij de naam Ralf van Zutphen nog laten vallen? Vledder knikte. Ralf van Zutphen, sprak hij ernstig, staat al een tijdje op het verdachte lijstje van hoofdinspecteur Karperhof. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Verdachtenlijstje? vroeg hij verbaasd. Handelt Ralf van Sutve ook in drugs? Fledder schudde zijn hoofd. Hij beheert Holland Electronics. De kok keek hem ongelovig aan. En is dat strafbaar? Fledder grijnste. Dat op zich niet, maar Holland Electronics aan de Vijzelgracht is het eigendom van bendeleider Peter Gramsma. De kok trok een denkrimpel in zijn voorhoofd. Peter Gramsma, vroeg hij aarzelend, Gebruikt Holland Electronics om het zwarte geld uit zijn omvangrijke drugswinsten wit te wassen? Precies. De kok ademde diep. Laundry. Wat is dat? Zo wordt internationale het witwassen van zwart geld genoemd. De telefoon op het bureau van de kok rinkelde. Fledder boog zich ver naar voren en nam de horen op. Vrijwel onmiddellijk legde hij de horen op het toestel terug en keek op. Commissaris Buitendam legde hij uit. Je moet onmiddellijk bij hem komen. De oude regisseur grijnste. Als hij de zaak aan de narcotica-brigade wil overdragen, weiger ik dat. Fledder zuchtte. Wees eens een keer lief voor die man. Je bent een nagel aan zijn doodkist. Door jouw toedoen sterft die man tien jaar eerder. De kok stond op en slenterde met gemengde gevoelens de recherchekamer af. Commissaris Buitendam kuchte. De kok... Sprak hij met een afgebeten oogklank: Ik zal niet aan je vragen om te gaan zitten. Ik weet dat jij prefereert om tijdens een onderhoud met mij te blijven staan. Inderdaad. Buitendam kuchte opnieuw. Hij bracht zijn slanke handen naar voren en drukte de vingertoppen tegen elkaar. De dood van een jonge officier van justitie, opende hij met geaffecteerde stem, die nog een grote toekomst voor zich had, heeft mij diep getroffen. Meester Donker Corselius bestreed met uiterste voortvarendheid en grote kuntigheid de gezel van onze moderne tijd. De drugs, de verachtelijke lieden, die grove winsten putten uit de ellende van duizenden en nog eens duizenden miserabele verslaafden in ons land. Het abrupt doen we eindigen van het leven van deze eminente jurist is een misdaad die niet onbestraft mag blijven. In de persoon van Donker Corselius is een man heen gegaan die... De kok stak zijn beide handen omhoog. Wat is dit, onderbrak hij geprikkeld. Een grafrede, een requiem, een requiem voor een grootheid, een eminentie, omdat hij bij toeval een officier van justitie was? Wat was er voor bijzonders aan die man? Hij deed zijn werk, zo goed mogelijk, en dat was niet meer dan een staaltje van zijn plicht. Op de bleke wangen van commissaris Buitendam kwam een lichte blos. De kok, riep hij streng, ik eis van jou dat je zijn moordenaar vindt. En wel op korte termijn. Dit is een gruwelijke daad. Wanneer wij zouden toestaan dat officieren van justitie omwille van hun stipte taakuitvoering worden geëlimineerd, dan is dat de teleurgang van onze rechtsstaat. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Uit welke omstandigheden concludeert u dat meester Donker Corselius omwille van zijn stipte taakuitvoering werd geëlimineerd? Buitendam slikte de kaken van de commissaris bewogen zonder dat hij wat zei. Toen hij zijn stem had hervonden, zwaaide hij wild om zich heen. Het is zonder meer duidelijk, sprak hij met stemverheffing, dat meester Donker Corselius het slachtoffer is geworden van zijn prichtsbetrachting. Mensen als deze jonge, volijverige officier van justitie vormen een hinderlijke belemmering voor de activiteiten van lieden die zich via maffiaachtige organisaties een machtspositie in ons land trachten te verwerven. De kok onderdrukte een neiging om te applaudiseren. De gezwollen toon van de commissaris hinderde hem bovenmate. U hebt gelijk, sprak hij kalm, dat het voor ons land een verontrustende ontwikkeling zou zijn, wanneer meester Donker Corselius omwille van zijn functie werd vermoord. Ik kan u zelfs onthullen dat er plannen waren voor zijn liquidatie, maar ik staar mij daar niet blind op. Meester Donker Corselius was een mens, en niets menselijks was hem vreemd. Commissaris Buitendam kwam uit zijn stoel overeind. Wat wil je daarmee zeggen? vroeg hij streng. De kok maakte een verontschuldigend gebaar. Zijn privéleven verliep niet altijd even vlekkeloos. Een losbol, een rokkenjager. En dan druk ik mij nog voorzichtig uit. Het gezicht van commissaris Buitendam kleurde vuurrood. Zijn neusvleugels trilden. Met een gebaar van ingehouden woede strekte hij zijn arm naar de deur. Eruit! De kok ging. Fledder keek naar hem op. Hoe was het? Hommeles. Fledder grinnikte. Jij leert het nooit. De commissaris is jouw chef. Jij bent zijn ondergeschikte. De kok schudde zijn hoofd. Daar heb ik geen moeite mee. Als hij dat graag wil, zeg ik zelfs meneer tegen hem. Maar ik word razend als hij elke officier van justitie met een oreoeltje omgeeft. Ook politiemensen zijn geen heiligen. Al is de heilige Herman dat hun schutspatroon. Fledder lachte. Was Herman dat een heilige? De kok antwoordde niet. Hij ging weer achter zijn bureau zitten. Uit zijn gezicht was de toren nog niet verdwenen. Heb jij al voldoende getuigen voor de identificatie van het lijk van Philip de Lent? knikte. Ik handel beide identificaties in één keer af. Hoe bedoel je? Ik heb twee getuigen gevonden die ook het lijk van donker Corselius willen herkennen. De confrontatie op Westgaarde is vanmiddag om twee uur. Jij hebt beide getuigen via die ledenlijst van ACC, de Amstelfeense Cricket Club? Fledder knikte. De secretaris van ACC, de heer Ronald Andrews, heeft mij goed geholpen. Mij niet. Fledder keek de kok verwonderd aan. Heb jij contact met hem gehad? De oude rechercheur knikte. Toen ik gisteravond thuis was bedacht ik plotseling dat die Ronald Andrews ons wellicht enige inlichtingen kon verschaffen over de leden van zijn cricketclub. Ik zoek nog altijd naar de rode draad tussen meester Donker Corselius en Philip de Lent. En? De kok wreef zich achter in zijn nek. Ronald Andrews vertelde dat de beide vermoorde heren, Karel Donker Corselius en Philip de Lent, weliswaar lid van zijn vereniging waren, maar dat hij hen in feite niet kende. Fledder glimlachte. En dat geloofde je niet? De kok schudde zijn hoofd. Toen ik hem voorhield dat, naar mijn mening, in zo'n cricketclub de leden elkaar wel degelijk heel goed kenden, werd hij kwaad. Hij hield vol dat hij van donker Corselius en Philip de Lent niet meer wist dan hun namen op de ledenlijst. Fladder keek hem gespannen aan. En toen? De kok plukte aan het puntje van zijn neus. Ik zei, heer Andrews, ik twijfel aan uw woorden. Kunt u mij een reden geven voor uw onwelwillend gedrag? Fledder trok zijn neus iets op. Gaf hij een reden? De kok schudde. Hij brak af. Vreemd? De kok knikte. Heel vreemd, reageerde hij bevestigend. Nadat mijn telefoongesprek met Ronald Andrews zo plotseling was beëindigd, heb ik Cecile Burroughs gebeld. Fledder gniffelde. Heel goed. Kende zij donker Corselius? Zeker. En zij kende ook Ralph van Zutphen? Wat zei ze van hem? De kok gebaarde voor zich uit. Ze vond hem een verwaande kwast, een snoever, een vent die met dure sportwagens naar de club kwam en buitensporig verteerde. Kan dat? Wat bedoel je? Verteren in een club. De kok knikte nadrukkelijk. Volgens Cecil Burroughs heeft de Amstelveense cricketclub op haar sportcomplex een machtig mooi clubhuis, een juweel met een exclusieve bar en een uitstekende keuken. Fledder boog zich naar voren. Hoe reageerde Cecile Burroughs toen jij haar vertelde dat Ronald Andrews beweerde dat hij de leden Donker Corselius en Philip de Lent niet kende? Ze lachten. Waarom? Volgens Cecile Burroughs speelt Ronald Andrews met Philip de Lent, Donker Corselius en Ralph van Zutphen samen in het vierde van ACC, het elftal van de oude mannen.